Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Uitgebreid bakken in de zon, geregeld naar de snackbar of de ene na de andere peuk opsteken. Hartstikke ongezond, zegt KWF. Sterker nog, volgens de Kankerstichting kunnen een hoop zieke mensen worden voorkomen met maatregelen. We weten natuurlijk dat dit risicofactoren zijn voor kanker. Uh, uit het rapport uh, blijkt nu ook heel duidelijk zeg maar, hoe groot de impact van die risicofactoren is... Uh, zodat we weten hoeveel van de kankers hierdoor verklaard kunnen worden. Dat is een flink getal. Eén op de drie kankergevallen kan volgens het KWF worden voorkomen door gezonder te leven. Zo moet bijvoorbeeld jongeren worden gestimuleerd om niet te gaan roken... en moet sporten meer worden gepromoot.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 Voorslaggever Onno Beukers heeft vlakbij Meppel al bijna natte voeten. Net stond ik in een plasje, maar dit is gewoon... Ik sta bij de Zomerdijk en uh, daar sta ik op mijn laarzen... en uh, die laarzen, ik zak helemaal weg in de grond. Um, aan de ene kant van de dijk staat het water heel hoog... en dan loopt het straks die dijk over, uh, ja, al de uiterwaarden in... en daar staat al veel water. Rijkswaterstaat houdt alles goed in de gaten, zeggen ze. We hoeven niet bang te zijn voor overstromingen. En over een half uurtje gaan alle fractievoorzitters met elkaar aan de koffie. Ze hebben het dan samen over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. En ook komt de verkiezingswinnaar, de PVV, met een verkenner. Diegene kijkt welke partijen kunnen samenwerken in een kabinet. En mensen in assen en rolden moeten voorlopig al hun drinkwater koken. In het kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden. Dat is niet gevaarlijk, wel kun je last van je buik krijgen. En de giftige groene mamba, de slang waar al een paar dagen naar wordt gezocht, glibbert hoogstwaarschijnlijk gewoon door het huis van zijn baasje in Tilburg. Dat zegt de expert die met een speurhond naar het dier zocht. De slang zit zo goed als zeker achter een gipswand in het huis van de eigenaar.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 Al tezaam. Goedemorgen, we luisteraars. Weer. Daar zijn we weer met z'n allen. Uh, ja, het is weer uh, een, een vrijdag niet en een vrijdag wel. En vandaag is het voor ons een vrijdag wel. En, um, Ja, we zijn hier in de studio met. Uh, even kijken hoor, wat ben ik allemaal aan het doen? Moet ik weer focussen op twee dingen tegelijk? Ah, de techniek, de techniek. Uh, uh, uh, ja, ja, ja. Voor dat, de hoor. mensen die kijken, ziet u hem <laughs> waarschijnlijk al zitten. Ja, dan had ja, ja zeker. wat we hebben een gast vandaag, hè, Beb? Ja. Aan tafel zit uh, Arnold-Jan Scheer, bekende onderzoeksjournalist. Want uh, de donkere dagen zijn er en uh, Sinterklaas is vorige week aangekomen. En Arnold-Jan gaat ons uh, vertellen over de Sinterklaas tradities over hoe dat wereldwijd gestalte wordt gegeven... en natuurlijk de enorme controverse Zwarte Piet wel of niet. En hij gaat vertellen waarom in vele landen wel zwartgesminkte mensen... En uh, nou, daar ga ik hem straks even over ondervragen. Ja, Arnold-Jan heeft daar dan... ook film over gemaakt. Die is ook ja. te verkrijgen. Maar als je iets meer van Arnold-Jan wil weten, blijf luisteren. En, en uh, niet alleen Arnold-Jan gaat ons een heleboel vertellen... maar we gaan ook met Sinterklaas zelf bellen vandaag. Oh jee. Dus ik ben benieuwd wat die ons allemaal te vertellen heeft. Spannend. Ja, zeker. <laughs> maar goed, laten we eerst even beginnen met een gezellig Sinterklaasliedje. Ja, het hele jaar neus zijn naar cadeautjes voor ieder kind. Dat doet de goede zin. Hey chillen, Piet, wat doe jij hier nou? Nou, ik kom mee zingen natuurlijk. Nou, oké, okay. zullen we het dan maar samen zingen? Ja, leuk. Ik doe het één keer voor. Oké, okay. komt-ie, let op. En na kazootjes, vol rieden, kind, dat doet de goede zin. Wanneer, wanneer komt hij straks weer aan? Snoep, groentien, overbloed, dus laat je lekker gaan. Maar ze pijn, chocolade. Zien het een glaas van naar de Gejuicht door vele kinderen Zwarte bieten Die vrolijk zingen Zavonds komt Sint langs ja Het feest kan echt beginnen niet te stralen, noten en presentjes halen. Ja, het hele jaar de tussentijd na cadeautjes. Voor ieder kind. dat doet de goede zin. Vanuit Spanje komt extra's weer aan. Snoep, goot in overmoord, dus laat je lekker aan. Jaren lucht zijn na kanotjes. Voor ieder kind. Dat doet de goede zeer. Van uit spanje, komt hij straks zijn haal. Snoep goed in onze dus laat je lekker gaan, ja, hierbij even geen rust aan de kust. Een gezellig pietelietje. Wat geproduceerd is door On Air Events. En de vertaling was van Dindy. Oké, okay, uh, we hebben Arnold Jan Schier in de studio. Een hele bekende uh, tv-maker, uh, journalist. En hij heeft zich enorm verdiept... al jaren, jarenlang in de tradities de in de van de winterfeesten. Door in ieder geval heel Europa, voor zover ik weet... Uh, Arnold Jan, klopt dat? Dat klopt, ja. Ja, en uh, ja, daar kun jij ons een heleboel over vertellen. Dus um, laten we beginnen met waar jouw fascinatie uh, vandaan komt, Arnold Jan... om je te verdiepen in die, uh, in die winterfeesten. Uh, ja, natuurlijk uh, al, uh, stamt dat al uit mijn jeugd. Dus uh, ik, toen ik een uh, kleuter was... En, uh, ik vond het natuurlijk meteen een fascinerende figuur. En hij kwam ook bij ons thuis gewoon. Een uh, Sinterklaas bedoel ja, je? Met, ja, met een Zwarte Piet. Met een Zwarte Piet, ja. ja. Maar ik zag meteen dat het mijn neef was. Omdat hij heel vooruitstekende tanden had. <laughs> De Tante Jo effect, ja. Ja. <laughs> Ja, zo kwam er bij ons in de buurt waar ik woonde... een Sinterklaas uit de auto met twee gehandicapte voeten. En ik herinnerde me dat dat de buurman van Om de Hoek was... met die klompvoeten. Ja, ja en, toch, en, toch en toch bleef je heilig je geloven, geloven ja, dat het wel Sinterklaas ja. was. Nou, dat is dus wel menselijk. Dat we star blijven geloven waar we in willen geloven. Ja. Nou ja, het is een mythische figuur. Het ja. is dus een, uh, hij komt uit een andere wereld. Ja. En dat is eigenlijk de essentie van wat ik ontdekt heb. Hij is niet van onze wereld. Hij is, mm -hmm. uh, is bovennatuurlijk. Mm -hmm. Sinterklaas. Sinterklaas en ook Zwarte Piet. Dat zijn bovennatuurlijke personen. Ja. Maar, maar uh, ho hè? hoe dan? Want, want je kan ze toch aanraken? Ja. Of, of je bedoelt. Uh, ja, ze, uh, wij, wij, ze, ze, wij vertalen dat naar het aardse. Ja, ze spelen dat. Ze vertegenwoordigen uh -huh. dat. Ja. En uh, nou, Sinterklaas die vertegen, vertegenwoordigt eigenlijk de. Uh, oude grijsaard, de, de, de, ja? de, de bejaarde wijze man die mm -hmm. geschenken brengt. Uh, dat zie je tot in Persië, uh, maar daar heet hij anders. Daar heet hij uh, uh, Amo Noroes. Uh, en dat laat zien dat het over een heel groot uh, taalgebied uh, bestaat, dit, uh, dit feest. Uh, maar het heeft allemaal andere namen. En, uh, nou. Maar die, die bischop die wij uh, waar wij over horen, die in Mira is geboren en die uh, in 550 al heilig werd verklaard. Ja. Waarvan we de sterfdatum eigenlijk vieren, 6 december. Wij hebben het een dag eerder getrokken. Ja. Dat is die, we hebben het over diezelfde bischop, toch? Hij, die, waarvan werd gezegd dat hij heel veel wonderen verrichtte. dus heilig werd verklaard. We hebben het inderdaad over dezelfde. Maar het, uh, het, het kenmerkende van een mythe is dat het een opstapeling is van eigenschappen. Het is ja. dus. Een, uh, uh, uh, het is een, hij vertegenwoordigt iets, iets heel anders, iets veel ouders. Mm -hmm. En uh, die bischop van Mira, die past, die is eigenlijk uh, door de uh, Katholieke kerk vereerd. Ja. En die past het dus in dat beeld. Oh, okay. En uh, die heeft dus eigenlijk het voorchristelijk geloof overgenomen. Uh, en in de middeleeuwen uh, werd ook Zwarte Piet... of uh, althans werd, werd, werd, uh, werd die zwartgemaakte figuur mm -hmm. gezien als de duivel door de katholieke kerk. En nou las ik ergens dat die zwartgemaakte figuur veel later naast die bischop kwam te lopen. Dat is niet Hoe waar? verklaart zich dat? Hier in Nederland, misschien in andere landen, was dat anders? Uh, uh, ja, in andere landen, maar in in Nederland is er een moment geweest in 1850. Klopt, waarin met, dat, met, dat een, uh, met dat boek van die... Uh, ja, ja, toen was het, het sint Nicolaasfeest ondergronds gegaan. Vanwege de, de binnen, binnen reformatie. Kamers, vanwege de reformatie. Ja. En toen mocht hij weer uh, op straat komen. Uh, en uh, toen heeft Schenkman... Maar ondertussen waren er dus allemaal zwarte Sinterklaassen... Uh, liepen er rond. En die liepen er al... Eeuwen en eeuwenlang, rond ook. Uh, die onder andere namen. En die zie je nog terug in heel Europa. Mm -hmm. en die heette anders. Die heette Knecht Roeprecht. Of dat is natuurlijk de assistent van de Sint in Duitsland en Oostenrijk. Ja, en in Fr Frankrijk heet hij Ja. Dat betekent een zweep. Dat laat ook wel zien dat hij dus een roe heeft. Mm -hmm. uh, en in uh, Zwitserland heet hij Schmoetzli. Uh, en dan is het weer een, een monnikfiguur. Uh, in Tsjechië heet hij Zert. Dat, dat is eigenlijk een woord voor uh, hert. En dat betekent dat hij dus ook weer een diervermomming is. Want de duivel is een diervermomming. Mm -hmm. uh, en, in, uh, en in Oostenrijk heet hij Krampus. Maar we hebben het nu dus over zeg maar, de, de, de assistent van de symboliek. Van die, ja, van die, ja, ja, ja. ja okay. dus ze, ze, ze, ze treden samen op. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En dat zie je tot, tot in Noord-Italië. Ja. Uh, maar die, die bischop die was aanvankelijk ook een beetje een smoetsig figuur. Hè? Voordat ze hem echt de hele eer en de habijt gaven en hem tot, althans hier in Nederland, En hem tot bischop uh, ja, nou, dus, binnenhaalde. Ja, hij is gedemoniseerd gedemonise, uh -huh. door de Katholieke Kerk. Uh -huh. uh, tenminste, die bischop niet, die is nee. dus vereerd, maar die assistent, dat is dus een uh, zwartgemaakte figuur en dat bestreed de kerk. Die wilde dus niet die, uh -huh. dat die, die roetvermommingen hebben, uh -huh. want die hadden te maken met een veel oudere cultuur, echt duizenden jaren oudere. Uh, en, uh, en de kerk bestreed dat en toen uiteindelijk de katholieke kerk was wel behoorlijk slim die heeft toen het, het ge, geïncorporeerd in de, in de sint nicolaas cultus. Mm -hmm. Dus uh, de duivel, daar waren mensen heel bang voor geworden... door, door, door, door, door, door, de, door de katholieke kerk. Maar dat was eigenlijk een, di, een diervermomming, een, een bok. Een, Zou... frug, een vrug, het is een vruchtbaarheidsfeest. Oké, okay. en in die zin was het dus eigenlijk... was die figuur van voort uit de vruchtbaarheidsfeest... kwam naast de... Sinterklaas als zijn helper... Ja. en de katholieke kerk... vond dat niet zo'n goed idee. Vanwege zijn, zijn, zijn... kwaadaardige uitstraling. Nou ja, nee, de, de, de katholieke kerk... heeft daar een kwaadaardige uitstraling... van gemaakt. Okay. Het is altijd... een politiek beladen uh -huh. onderwerp... geweest. Nou ja, ik las inderdaad... dat die, uh, die schrijver... hoe heette die man? Schenkman. Ja, Jan Schenkman... die heeft dan dat boek geschreven, maar in die tijd... was er ook een prinses... Een uh, prinses van Oranje, die in die tijd, uh, zij heette Marianne van Oranje-Nassau, ja. en zij ging uh, naar Egypte om een slaafje te kopen. Ja. En dat het was niet hetzelfde jaar. Ja. Hij heeft waarschijnlijk zelfs zijn boek daarop geïnspireerd. Want zij kwam dan thuis met een, uh, een Nubische jongen, ja. en, uh, en die Schenkman die heeft dat, die heeft dat zich. Ja, heeft gezien, heeft het tot zich genomen, heeft er dat verhaal van gemaakt. Ja, dat is dus een, een verhaal. Uh, ja, nou, het, het, Schenkman is, de, heeft denk ik het feest weer acceptabel willen maken. Uh -huh. Omdat er allerlei zwarte Sinterklaasen rondliepen. Uh -huh. uh, op het platte, ook in Amsterdam, maar ook op het platteland, in de Veluwe. En hij heeft dus uh, van dat duo weer een, uh, een acceptabele figuur gemaakt. En, een, ja. en, voor de, en hij heeft er een kinderfeest van gemaakt. Ja. Maar, maar, maar, Met even, wat, waar, waarom liepen de zwarte Sinterklaassen rond? Omdat die er al sinds de prehistorie rondliepen. Die, die zwarte Sinterklaassen, uh, die werden zo genoemd... omdat ze op 5 december rondgingen. En uh, de, de, de plattelandsbevolking uh, uh, trok zich niet zoveel aan... van wat de dominante cultuur uh, uh, voorschreef. Hè? En daar liepen nog steeds, uh, dat, en dat zie je dus nog op de Waddeneilanden. daar liepen dus uh, ja, die, die oude Sinterklaasen rond. En uh, nou, bijvoorbeeld in Friesland uh, had, je, had je die zwarte, zwarte Sinterklaas. In Duitsland. Uh, maar, maar wat is dan de symboliek van een zwarte Sinterklaas? De zwarte Sinterklaas vertegenwoordigt die vruchtbaarheid. Dat is de enige reden waarom hij zwart zou zijn. Nee, de, de reden waarom hij zwart is, is omdat zwart uh, te maken had met de voorouders, met de dode wereld. Oh, echt waar? Ja. Oh. Ja. De, hij is natuurlijk overleden, die bisschop. Ja, die, die bisschop is uh, in uh, 340 ongeveer uh, overleden. Uh -huh. En toen. Uh, heeft de katholieke kerk dat uh, natuurlijk uh, enorm gepromoot. Dat dat, dat, dat een, een goede... Een wonderdoener was. Een wonderdoener was. Er staan heel veel verhalen over ja, wat Helemaal helemaal ja. heeft gedaan. Hè? Ja. ja, en, uh, en ze, Maar de oude bevolking, de, die, die, die, die dorpsbevolking, die wilde gewoon die zwarte figuren handhaven. En toen hebben ze dus... En omdat het een vruchtbaarheidsfeest was... Uh, uh, en het een, en een, een diervermommingen vertegenwoordigde... Mm -hmm hebben ze er een hoorntje aan gegeven aan de duivel? Dat is gebeurd op een concilie in Spanje, in Toledo, ongeveer 400. Uh, toen is de duivel gedefinieerd als een gehoornde verschijning met uh, een staat, bokkenpoten, stinkend naar zwavel en met een enorme valles. Mm -hmm. Nou, Dat zijn dus die kenmerken van vruchtbaarheid van de bok. Oké. Okay. Het, het, het is allemaal gestoeld op een, op een, dier, een diercultus. Ja. Animisme. En dan nou heeft die, die, die schoolmeester heeft daar toch maar weer een, een wat prettiger kinderfeest van willen maken. En die heeft er een verhaal geschreven. Ja. Met een printboek, heb ik begrepen. Om dit weer een klein beetje voor kinderen minder beangstigend. en weer een beetje dichterbij te halen. En ook, wanneer was dat? 1850. 1850. Maar je moet niet vergeten: een, een mythe betekent dat het laag op laag op laag is. Mm -hmm. Dus uh, bijvoorbeeld het feit dat. Uh, of het feit, maar dat, dat Sint-Nicolaas over het dak gaat. dat is, een, dat is, is al een, uh, een mythe die uit de. Uh, uit Germaanse tijden komt. Mm -hmm. uh, dat de, de schimmel. Een heilig dier is, komt uit die tijd. Ja. dat de schoorsteen is een verbinding naar de, de, de, de dode wereld, naar de, naar de, de voorouders. De ja. De voorouders en uh, is ook een, is natuurlijk ook een erotisch seksueel symbool, hè? De, de schoorsteen. De, uh, en, um, en dat hij die, dat die een roe draagt, dat is dus door. Door de eeuwen heen is dat gebeurd. Dat was de heilige staf, die nee, nee, nee, nee, horen nee, bij de bisschop. Nee, die hoorde niet bij de bischop, die hoorden bij Zwarte Piet, die hoorde bij, die hoorde bij die zwartgesminkte figuren. En die roe was om de vruchtbaarheid te initiëren. Mm -hmm. Dus als je werd geslagen door de roe, of aangeraakt werd door de roe, dan uh, was dat gunstig voor de vruchtbaarheid. Okay. Je, je moet je heel erg verplaatsen natuurlijk in de denkwereld van die, van die prehistorische. Ja. Ja. Mensen. Dit is natuurlijk de hele mythe. En mythe dat zeg je, dat stapelt op. Want dat gaat met per vertelling. Hè? Ja. Mythes, dat is wat mensen aan elkaar doorvertellen. Dit is natuurlijk de mythe die helemaal ligt onder die figuur. Ja. Die hier nou vorige week zondag op het strand aan is gekomen. Ja. En nou is er hier natuurlijk een enorme controverse ontstaan. Door ons koloniale verleden. Maar niet alleen hier. Het begon natuurlijk al in Amerika. Ja. Met het blackface. Hè? De donker geschminkte mensen in films. Dat werd toen verboden, afgeschaft en... alle winden waaien over de hele wereld... en dat waaide ook onze kant uit. Ja. En inmiddels, dat, zijn, dat, we zo, inmiddels dat, zijn we... inmiddels zijn we zover dat er... bijna een vijandschap is tussen de... voor- en de tegenstanders van Zwarte Peel. Ja. Terwijl ik al die tijd nog dacht... kan mij het schelen, het is een kinderfeest. Maar dit is van groot belang... om, om dit te benadrukken. Leg uit, want zullen jij we, bent ook heel betrokken. Zullen we, ja. zullen we hier straks even verder op ingaan? Dan gaan we eventjes onderbreken... met... Uh... Uh, een andere verteller over Sinterklaas. Dan gaan we eens horen wat hij ervan vindt. De derde man. Ik kreeg nooit cadeaus met Sinterklaas. Met Sinterklaas Sniek kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, van Sinterklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit met te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een na persoon, die hele Sinterklaas. ik kan ik niet vertellen. Mag die man niet.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 Met die vieze stinkende kolendambies. En werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan ik zag hem nog binnenkomen. Zoiets armoeiigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei.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 Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Toon Hermans met zijn uh, conferentie over Sint-Nicolaas. Het is toch ook onnavolgbaar. En het, het maakt ook niet uit hoe vaak je het hoort. Hè? Het blijft gewoon nee, hartstikke het leuk. <lacht> het blijft, <lacht> blijft een killer. Nou, wel weer even heerlijk om over Sinterklaas te lachen. Ja, um, want Arno Fjall, jij bent op ja. reis gegaan. En jij ontmoette, uh, jij hebt daar ook een film over gemaakt. En jij, jij noemt die film Mijn ontmoetingen met de duivel. Nou, ik heb er vier films over gemaakt. Vier films? Ik heb er hier één in mijn hand. Ja, dit is uh, mijn ontmoetingen met de duivel. Maar de meest recente film, ja. die is meest actueel ook, dat is zwart gemaakt. Oké. Okay. En uh, die, daar, ik heb ook een website, dat heet zwartgemaakt.nl. Uh, daar kun je dus informatie f, uh, vinden over al die figuren. Over, uh, uh, en dan maak ik ook een rondreis eigenlijk die al... Uh, 30 jaar duurt uh, door heel Europa. En je hebt gefilmd? Ik heb alles gefilmd, ja. Ja? Ja, ik ben televisiemaker. Dus ja. ik maakte Paradijsvogels uh, voor de NCRV, ja. uh, Of tenminste voor de Afro en Showroom voor de NCRV. En dat waren allemaal excentrieke figuren. Dus... Ik herinner me. Ja, zeker ja. Leuk. Ja, en uh, nou ja, dat... dat um, dus ik heb, uh, ja, ik, ik werk al heel vroeg voor de radio. Dus ik heb al heel lang uh, media, uh, ja, via media heb ik daar al verslag over gegeven. Ja. Van die reizen. Alleen die films, die zijn nooit op tv gekomen. Dus ik verkoop ze nu maar privé. Uh, in eigen beheer maak ik ze. Uh, maar ze zijn heel professioneel gemaakt natuurlijk. Omdat ik veel mensen ken uit de televisiewereld. Uh, ja. Montage... Geluid, camera enzovoort. Want Dolly vroeg het aan het begin van ons gesprek al. Die enorme passie van jou om dit te onderzoeken. Je ging even terug naar je prille kindertijd. Zoals wij natuurlijk dan allemaal fantaseren en dromen. En dingen spannend vinden. Maar bij jou ging dat door. Ja. Hoe ontwikkelde zich die passie om... Nou ja, wat ik heel leuk vond van jouw werk op tv inderdaad. De mensen aan de zijkant van de samenleving. Nu de mythes. Ja. Hoe verhoudt zich dat in jou tot elkaar? Nou, kijk, die, die, die, die gebruiken, die, die, die, die tradities... die op geïsoleerde plekken uh, plaatsvinden... Uh, op, uh, tussen de bergen of op eilanden... Uh, uh, die, uh, die, die, die zijn eigenlijk ook een soort uh, uh, outcasts eigenlijk. Uh -huh. dat, zijn dus eigenlijk uh, dat, is, dat is iets wat de dominante cultuur niet accepteert... Er is een enorme globalisering uh, ontstaan. Ja. En uh, dus alles is hetzelfde geworden. Maar die mensen die, die, uh, uh, uh, voeren rituelen uit, die uit de prehistorie stammen. Dus die zijn eigenlijk een soort levend archief voor ons. En jij ja, noemt de mensen tussen bergen en op eilanden ja. Dan gaan we wat meer terug naar natuurvolkeren. Of ja, ja, sowieso natuur... geïsoleerd levende mensen. Ja, nou ja, en, uh, kijk, het zijn kleine dorpjes en die trekken zich dikwijls niks aan van wat. De katholieke kerk ervan vindt, of wat. Nee. En uh, daar zijn allemaal resten gebleven. Uh, ik kan best in voorbeelden spreken. In, uh, op de wat, wij hebben zelf dus een globale, dus een, een, een, een nationaal Sinterklaasfeest. Dat is vooral op kinderen gericht. Maar het Sinterklaasfeest is eigenlijk voor volwassenen en kinderen. Uh, en voorouders. Ja. En um, die zijn er allemaal bij betrokken. Dus het is een hele verbindende. Uh, cultuur eigenlijk. Maar wij, wij hebben dus dat nationale feest, maar wij hebben ook bijvoorbeeld op de Waddeneilanden hebben wij die lokale feesten nog. Zoals op uh, Terschelling, Ameland, maar ook op Borkum, Duitse Waddeneiland. En hoe, ver, hoe, toont zich, hoe tonen zich die feesten? Wat zijn daar de rituelen en hoe zien die figuren eruit? Nou, die, die, die uh, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden, daar uh, zijn het uh, uh, figuren die verkleed zijn in natuurpakken, okay. zo of als dieren vermomd. Ze duid, uh, beelden duidelijk de voorouders uit. Uh, op Borkum, uh, overal worden de meisjes, de vrouwen moeten binnen op die waddeneilanden en die mogen niet naar buiten, want die zijn eigenlijk, uh, daar, ga, daar gaat het om, die, die, die, die, die demonische figuren. Die hebben roede ja, ja. soms. Of een koehoorn. En daar slaan ze de meisjes mee. Okay. Dat lijkt dus alsof ze vrouwen... Uh, mishandelen. Uh, mishandelen, maar dat is niet zo. Het is een vruchtbaarheidsgebruik. En is dat ook rond, rond die vijfde of zesde ja, december? Ja, dat, dat, uh, allemaal, ja. dat is allemaal. Ja, ja, ja. Ik ben nooit thuis. Sinds 20 jaar ben ik al... Ik, nee, 30 jaar ben ik nooit thuis. Nee. Uh, ik, heb, ik heb een dochter, die is nu dertig. En uh, to, toen ze... Uh, ik, de vader was altijd in het buitenland... op, op 5 of 6 december. Maar ook op, op Sardinië bijvoorbeeld... daar heb je lokale gebruiken... Uh, waarbij men zich zwart sminkt. En, uh, en die bevolking die is zo op zichzelf... dat ze zelfs de politie het dorp uitgejaagd hebben. Het is een soort, uh, wat wij zouden noemen, maffia... Eigenlijk. Mm -hmm. Het zijn families die daar de baas zijn. Ja, dat en, is bekend, nou, ja. Daar ben ik allemaal geweest, heb ik allemaal gefilmd. En daar word je enorm gastvrij ontvangen. Mm -hmm. uh, want uh, alle bescherming van het feest, dat is lokaal geregeld. Je krijgt eten te drinken, je krijgt de wijn te drinken enzovoort. En uh, nou ja, daar gaan dus uh, ook figuren rond die... Uh, die die, die, die vermomd zijn, die, ja. die zwart gesminkt zijn... Verkleed, maar ook als dieren ja, verkleed. Ja, ja, ja. En in de Pyreneeën zijn het beren. En de, daar is het ook op een andere datum... want het is, op, uh, het is eigenlijk een zonnewendefeest. Een, het, het nieuwe jaar wordt gevierd. Maar de kerk, de Roomse katholieke kerk... heeft het naar 6 december verplaatst... omdat dat sterfdag van Sint-Nicolaus was. Is, ja. Van die bisschop was. Maar dat is niet overal gelukt. Dus... Het nou, zelfs allemaal... in Nederland niet, want wij vieren het 5 december. Ja, en, en <laughs> dat heeft, ook, dat zin, heeft ook een reden, omdat de kerk het dan gedoogde. De avond tevoren mocht het heidense uitgeleefd worden. Mm -hmm. De dag daarop moest je dus boete doen ook. Ja, ja, ja. Uh, dat is een beetje hetzelfde principe als bij carnaval. Bij carnaval, ja. ja. Heeft natuurlijk veel raakvlakken met carnaval. Ja. De verklede mens, dat wat je uit wilt beelden. Ja, ja, ja. Wij raken in Nederland sowieso erg van onze mythes en tradities af. Zelfs Sinterklaas, hij is aangekomen en we vieren het. Maar ik zie al overal kerstbomen. Ja. Ik zie al overal dat het over Kerstmis gaat. Ja, dat... Straks hebben we een winterfair, er zullen kerstartikelen te koop zijn. Ook hier is die vergelijking. Zie je dat ook elders in de wereld? Ja. Ja. We hebben het nu natuurlijk wel over wat geïsoleerde ja, ja, ja. volkeren... die het waarschijnlijk nog traditioneel ja. beleven. Maar hoe, hoe gaat dat? Ja, nou ja, je moet niet vergeten dus dat het Sinterklaasfeest... eigenlijk vanuit uh, Nederland, vanuit Amsterdam... naar Amerika is gegaan. Mm -hmm. En daar heeft het een transformatie ondergaan. Is het weer teruggekeerd naar de oude datum... En, maar er zitten wel elementen in die, uh, die bijvoorbeeld uh, die ook in ons Sinterklaasfeest te vinden zijn, zoals die grijzaad die langs de hemel trekt, op die schimmel. Ja, uh, in dit geval met die rendieren. En die geschenken, gedichten zelfs. Maar uh, in Amerika hebben ze, er, hebben ze weer een hele begrijpen ze echt helemaal niks van, van de Europese tradities. En daar hebben ze denken ze dus dat het een blackface is. En een blackface mm -hmm. is een zeer beladen, ja. racistisch ja. Uh, iets uit Amerika. Uit de maar dan, wereld, dat he? heeft dus niets te maken met het Europese Sinterklaasfeest. Nee, nee. We gaan even een liedje uh, draaien. Want uh, jij benoemde, ik hoorde jou uh, praten over uh, de duivel die uitgebeeld werd. Nou, ik heb even een liedje uitgezocht die daar uh, een beetje over gaat. Alison Moyet met An Old Devil Called Love. Ja, daar heb ik voor gekozen omdat ik Arnold Jan een paar keer het woord duivel hoorde noemen. Ik denk, nou, daar springen we even mooi op in. Heerlijk liedje trouwens. Ik had die vrouw op zo'n mooie stem. Prachtig. Nou, uh, Arnold Jan Scheer is bij ons in de studio, mocht u net ingeschakeld hebben... En onze Beb is met hem in gesprek over uh, de Sinterklaasfeesten... en alle winterfeesten door heel Europa. Want al twintig jaar verdiept Arnold Jan zich in uh, deze materie... en reist hij alle landen af om te zien hoe daar de winterfeesten toe gaan. en wat het verschil is ten opzichte van de Nederlandse feesten. En uh, nou ja, het gaat ook een beetje om dat zwart-wit gebeuren... Uh, wat bij ons dus uh, ja, wit en groezelig zwart is geworden. En we waren net blijven hangen op het moment dat uh, Arnold Jan ons ging vertellen... dat uh, de, uh, de Europese versie van het feest een beetje overging waaien naar Amerika. Maar dat Amerika dat heel anders geïnterpreteerd heeft als dat het in Europa gevierd werd. En we kwamen op het laatst uit bij het woord... Blackface. Uh, want zo werd het in Amerika gezien... als ik het goed begreep. heb. Oh, Amerika... Ik trek me verder even terug. Dan gaat Beth weer verder. Ja. <laughs> Arnold Jan en ik praten flink door als de muziek mooi draait. Maar het Blackface, dat, uh, dat weten we beide. En dat is ook interessant. Halverwege de vorige eeuw uh, maakte Amerika een einde aan uh, het zwart, zwart geschminkte mensen in films. Zij begonnen dat toch als racistisch te ervaren. Omdat het ook natuurlijk vaak carnavalesk uitgedochte. Gedoste mensen waren. En als ze donkere acteurs wilden, dan moesten ze maar een donkere medeburger nemen. Die, uh, dat gaf daar natuurlijk een spanning. En die spanning die leek uh, over te waaien naar Europa over uh, de zwarte pieten die hier inmiddels uh, meeliepen met Sinterklaas. En Arnold die, die pakte er een brief bij en die zei: Er zijn ook wat dingen die ontzenuwd moeten worden. Het is volstrekt. Anders gebedoeld hier in Europa dan Amerika. Waar het een, inderdaad een racistische clash werd. En is verboden. Vertel over wat er in Nederland ja, door besmet werd. Hoe ging dat? Uh, ja, op een, op een bepaald moment is er een... Is er een kick-out Zwarte Piet ontstaan? Nou, ik dacht, ik, ik las zelf. Ik, dacht, ik ben heel geïnteresseerd in Arnold Jan. Ik ga me gewoon hartstikke goed inlezen. Dat er in, uh, ik dacht in, nou wat was het, 1930 of zo, al door in de Nederlandse pers al over die Zwarte Piet werd getwijfeld. Toen was het in Amerika nog niet eens zo heftig aan de, aan, aan de gang. Maar toen was er al een eerste krant die hier melding van maakte. of dat nou wel kon. Ja. Gro uh, vrij uh, wat, wat was het? De Groene Amsterdammer, geloof ik. Ja, ja. ja de, de, er, is, uh, uh, er is natuurlijk een, uh, uh, een, een misverstand ontstaan. Omdat uh, op, uh, er kwamen mensen uit, uh, uit uh, de Cariben, uit uh, Suriname uh -huh. naar Nederland. En die, uh, uh, die begrepen. Hoewel ze, ja, in Suriname hebben ze, hebben ze trouwens wel Zwarte pieten ook. Mm -hmm. En in, hadden ze tenminste, en bij Curaçao. Maar uh, sommige van die mensen begrepen dus dat dit uh, te maken had met uh, blackface. Met, met, die, met die Amerikaanse blackface. Mm -hmm. En uh, dat, uh, die, dat, dat zijn twee verschillende, totaal verschillende dingen. Dus het zijn, dit hebben verschillende achtergronden. Uh, maar als die mensen dat zien... zo zien als ze vergelijking zien... Mm -hmm. dan... Uh, dan interpreteren ze dat zo. En, uh, het, maar niet alles is wat het lijkt. Absoluut. Nee, en het is... Um, uh, en daar is toen gewoon... Uh, vanuit die gemeenschap... is daar protest uh, tegen ontstaan. Ja. Als ik je zo hoor praten... en ik, ik, uh, je hebt heel veel onderzoek gedaan... je hebt daarover gefilmd... dan denk ik... Uh wat behulpzaam en wat prettig. Wij kunnen er vandaag ook van gedachten wisselen... wat is dat toch dat het zo scherp is geworden in ons land? Zo kick-out zwarte piet aan de andere kant... Uh, mensen die die, die, die, die die lui van kick-out zwarte piet weer bekogelen. Hoe, wat kunnen we nog doen om elkaar bij te leren en af te leren... en te vertellen van we hebben allemaal het recht... de vrijheid van meningsuiting om het te beleven zoals we willen... En niet meteen oorlog. Wat is dat toch? Wat heb je daar bijvoorbeeld bij je reizen van ontdekt? Want daar, daar, wat, wordt, wat? Ja, daar wordt het ook nog heel veel traditioneel gevierd. Is daar ook zo'n tegenstand? Merk nee. je daar ook? Nee. Nee. Daar nee. is het geaccepteerd. Ja. Uh, uh, uh, bijvoorbeeld, zelfs al in België heb je Sint Maarten. Sint Maarten heeft ook Zwarte pieten. Dat komt omdat Sint Maarten eigenlijk een soort... Uh, een soortgelijke figuur is. hebben Sint Maarten toch ook? Ja, ja. ja, maar Sint Maarten ziet er daar uit als Sinterklaas. Oké. Okay. Precies zo. En hij heeft zwarte pieten. net als En dat zijn er tientallen in, in die dorpen in, in, in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, in Spanje, daar heb je uh, figuren die heten pages. En die komen in een plaats, bijvoorbeeld in Alcoy, uh, uh, komen die voor. Dat zijn mooren, die pages. Uh -huh. En die mooren zien er ook precies weer uit als Zwarte Pieten. Tenminste, ze zien eruit als een karikatuur van Zwarte Pieten. Uh -huh. Die moren, die, namen, die verboden natuurlijk ook de katholieke uitingen. Ja. Dus die gingen dat op hun eigen manier gestalten. Ja, er is, er is honderden jaren strijd gevoerd ja. tussen, tussen de islam en tussen, de, en tussen het, het, het, het katholicisme. Ja, ja. Uh, en, maar in in, in, dat, in, de, in zie je bijvoorbeeld... honderden van die figuren, van die zwartgesminkte figuren... Ja. die er voor Amerikanen uitzien als, als, uh, als blackface. En wat kan je nou ons vertellen? Je doet het ook met je films. Wat kun je nou hier in Nederland vertellen... aan die enorme tegengestelde groepen? Wat zou je willen ontzenuwen hierover? Nou ja, ik heb natuurlijk wel... Uh, ik heb, ook buiten, ik heb dus ook buiten die volksfeesten... heb ik ook uh, op, op rechtszaken tegen Zwarte Piet gefilmd. En daar was de tegenstand heel groot. Daar ging men voor onze camera staan. Uh, daar verhinderde men te filmen. Uh, men wil wilde van die kant geen dialoog. Mm -hmm. uh, ze willen dit verhaal niet horen. Nee. Een journalist gaat meestal of op opdracht de wereld in of uit interesse. Mm -hmm. Jij gaat vanuit je interesse in mythes in de hele wereld. Ben je hier gegaan? En dat is denk ik al meteen gezien in die rechtszaak als een voorstander van zwarte Piet. Ja. ja. En dat is natuurlijk lastig als je als journalist al met een mening binnenkomt. Maar ja. wat kun je ons er dan over vertellen om te zeggen, joh, het hoeft geen strijd te zijn. Kijk er zo eens naar. Nou, ik zou zeggen. Uh kijk mijn laatste dvd. Oké. Okay. Want daarin, daarin zie je dus... hoe die feesten zich allemaal... Uh, uh, hoe die allemaal plaatsvinden. En dan zie je met eigen ogen. Want beelden kunnen niet liegen. Hè? Die, je, kunt natuurlijk, je kan natuurlijk van alles vertellen hier. Mm. Maar uh, dan... Uh, maar je moet be met bewijzen komen. Maar beelden kunnen wel geïnterpreteerd worden, hè Arnold Jan. Dat maakt het lastig met beelden. Ja, ja maar als je de overeenkomsten laat zien tussen al die, die feesten... dan ja. begrijp je dat dit niet... Uh, dat dit christelijk is. Dan be, be, be, begrijp je dat dit e eeuwen en eeuwen oud is. En dat dit in de, in de, in de genen en in de roots van de mensen zit. Okay. Maar je hebt ook het omgekeerde. Hè? In Afrika, daar smingt met zich wit. Uh -huh. Om precies dezelfde reden. Om in verbinding te komen met de voorouders. Om, met, om, om deel uit te maken van de, van de stam, van de gemeenschap. Het is een, ook een inwijdingsriete voor jongeren... om zich wit te sminken. De stam van Malz, uh, Nelson Mandela, uh, notabene. Mm -hmm. die, die, die jongens daar in Zuid-Afrika, die sminken zich wit. Ja. En daarmee uh, wordt de band met hun, uh, met, met hun moeder, zeg maar... Mm -hmm. uh, die, werd, die wordt... Over, die gaat over in de stamverband... in het in in in verband met de voorouders. Ja. Nou het, je... het, precies hetzelfde zie je dus in... Uh, en dat kun je dus constateren als je die beelden ziet... Dat zie je, precies hetzelfde zie je in Europa ook. Okay. In Zwitserland. Het lijkt heel erg op elkaar. Het zitten, daaronder zit dus eigenlijk een wereld van mythes. En ja. nou, prachtige dingen die mensen met elkaar in stand hebben behouden. En hier is dat spaakgelopen gelopen vanwege ons koloniale verleden. Ja. En roepen donkere mensen waarvan bijvoorbeeld, uh, ik heb zelf donkere vrienden... Uh, waarvan sommige kinderen altijd werden geperst met Sinterklaasfeest. Was ik me ook niet van bewust, ik zag het niet, maar dat was dan zo. En dat deze mensen nu roepen, dat moet afgelopen zijn... want het is een karikatuur geworden... Zwarte Piet had ineens Oor, slavenoorbellen, uh, noem het allemaal. Slaven maar. hadden geen oorbellen. Hadden geen oorbellen. Slaven waren, hadden een lendendoekje om en hadden, uh -huh. waren vrijwel naakt. Uh -huh. En uh, het is dus ook een belachelijk idee dat er een slaaf op het dak zou zijn met, met gouden oorringen uh, die je cadeautjes geeft. Ja, dat, nou heb ik, dat, dat dacht ik ook altijd, hè? Maar, uh, wat, maar uh, uh, laatst waren we bij iemand en die zei... nee, de slaven die ingelijfd werden bij uh, de grote plantages en dergelijke... die werden door hun uh, eigenaren... want ze waren natuurlijk eigenaar van zo'n uh, zo plantageheer... Uh, die werden wel degelijk in het fluweel aangekleed... en uh, met zo'n kraag om. Je ziet het ook op schilderijen, hè? Ja, precies. En dat is dus. Nu lopen er een paar dingen heel erg door elkaar. Nou, nee, er loopt niks door elkaar. Want dat is dus waar. De mensen die tegen die uitdossing van Zwarte Piet zijn. dat is dus hetgeen wat hen steekt. Want het zijn hun voorouders. die door zo'n plantage-eigenaar. zo werden gekleed. Dus. Het waren wel slaven in fluwelen pakken. Alleen, ik denk geen ja, ooringen kregen ze zelfs ook in. Ik geloof het wel. Ja, ja. ja. Dus, en, en, uh, kijk, toen, toen ze vervoerd werden natuurlijk en weggehaald werden uit Afrika... ja, waren het natuurlijk men, natuurmensen. Uh, maar toen ze eenmaal in die katoenplantages uh, geplaatst werden... Uh, toen kregen ze kleding. En ja, de mensen die in het huis werkten, die werden wel zo uitgedost... Oh ja. En daar ja, heb ik nooit bij stilgestaan. Maar dat, dat is natuurlijk wel een ding. Ja, want nu hebben we van alles verzonnen op die zwarte piet. Hè? We willen niet meer kwetsen. We respecteren elkaar. We proberen in elkaar in te leven. En er zijn er roetveegpieten. En er komen nu ook regenboogpieten. Maar waarom hebben ze die... Je zou dan zeggen, als, zoals jij het ons uitlegt... van joh, die traditie ligt er ver onder. We willen niemand kwetsen. Maar waarom zouden dan die specifieke... Uh, slavenbewijsstukken uh, niet van die Piet af zijn gehaald. Zodat hij gewoon, wanneer hij dat leuk vond... nog met een zwarte toet rond rondlopen. lopen. Want nu is die zwarte Piet echt een, een ja, heel discutabel hè? ding geworden... in, in onze maatschappij. Hè? Ja, dat is het zeker, ja. Dat is maar kijk, uh, uh, waar, die, waar die gouden oorringen vandaan komen... die komen van mooren. Uh -huh. uh, en die mooren, die hadden dus die hadden een... Uh, in de, de, de, de vroegere eeuwen een superiore cultuur aan ons, hè? Dus, uh, aan, aan de, de Noord-Europeanen. En die hadden dus een, uh, die hadden, dat waren wetenschappers enzovoort. Uh, die, die, die, die, mo die Mooren zie je ook bijvoorbeeld in de, in de gapers, ja. boven. Uh, wat ben je aan het doen? Ik probeer, ik probeer jullie duidelijk te maken dat we af moeten ronden, want het uur zit er al bijna op. Kun je nagaan, kun je nagaan. Je duikt gewoon een paar ja, dus, even terug en het uur zit er bijna op. Ja, dus ik, we moeten maar, heel, even ja. naar, het, naar het journaal toe. Okay. En uh, dan komen we straks weer bij u terug. Want we gaan geloof ik een of andere kloe uh, gaan we nu naartoe. Dus het gaat denk ik heel spannend worden dit verhaal. Dus blijf luisteren. We gaan even naar de boodschapjes, het nieuws. En dan zijn we straks weer bij u terug. Hey. Hey. Wanneer de winter raas, ja dan komt Sinterklaas. En rijdt hij met zijn schimmel over dagen. Het is maar eens per jaar, dus dan zijn en klaar om alle kinderen weer Who's the made it?